3 uur. Mannix Ampersen met het NOS Journaal. De politie roept het publiek op om niet meer naar Scheveningen te komen als het echt niet nodig is. Door het mooie weer en het pinkste weekend zijn er veel dagjes mensen. De parkeergarages zijn vol en op het strand en de boulevard is het erg druk, zegt de politie. Verder zijn hier en daar gebieden voor dagrecreatie afgesloten omdat het er te druk werd. Zoals het eiland van Maurik en de Galderse Meren bij Breda.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 Het aantal doden door het coronavirus is met zes opgelopen, meldt het RIVM. Gisteren waren het er vijf. In totaal heeft het virus in Nederland nu 5962 levens geëist. Verder zijn er negen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat is er één meer dan gisteren. In Zuid-Afrika mag voor het eerst in twee maanden weer alcohol worden verkocht. De verkoop van drank was stilgelegd om de ziekenhuizen in coronatijd niet te veel te belasten... Bij veel schiet- en steekpartijen en verkeersongelukken in Zuid-Afrika is alcohol in het spel. Bij slijters en supermarkten staan lange rijen. Het aantal coronagevallen in Zuid-Afrika stijgt nog altijd. Per dag komen er ruim 1700 besmettingen bij. Maar de regering wil niet langer wachten omdat de economie anders te veel schade oploopt. Vanwege de coronacrisis is de verkoop van nieuwe personenauto's vorige maand met bijna 60% gedaald... vergeleken met een jaar eerder... De branche meldde in april al een daling van 53%. De verkoop van gebruikte auto's is volgens de branche redelijk terug op niveau. Het weer vrij zonnig, een stevige oostenwind en 20 tot 26 graden. Morgen zon, minder wind en plaatselijk 28 graden. Vanaf woensdag koel en enkele buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Vandaag in Zandvoort een graadje of twintig. Wat willen we nog meer? De zomer komt er echt aan, hè? En dat hoor je ook uh, aan de muziek op de Zandvoorts Radio Frans. was dat en Ella Ella. Wat vond je ervan, Albert-Jan? Word je er een beetje vrolijk van, jongen? Of ja, niet? nee, je bespeelt mijn emotie. Ja, ja, dat, dat heb je in deze tijd wel even nodig. Je bent wel een professional, wat dat betreft. Nee, dat doe je goed. <laughs> Wat gaan we nu twee allemaal doen, Robert Oh, Ik heb zoveel liggen. Ik bedoel, dat is te veel om voor het komende uur luisteraars en kijkers niet te vergeten. Uh, dus we hebben een aantal van die items al doorgeschoven naar, uh, naar morgen. Waaronder natuurlijk het interview met OPZ. Uh, nee, uh, Allereerst, nou in ieder geval, langzaam maar zeker... en dat voel je ook als je over straat loopt... Uh, begint het weer wat te, br te, te bruisen heel voorzichtig is dan het voor... Nou was ik vanmorgen bij Albert Heijn, <laughs> Albert Jan, Oh ja. En ik stond dombo, bijna dombo. Tot, aan, het, tot aan het kruidvat uh, in de rij uh, te wachten. Ja. Keurig buiten hè, natuurlijk. Ik heb je al zo vaak dan door de week of morgens vroeg... heb je nergens last van. Maar jij bent zo eigenwijs, jij wil en zal Ja, zalig, ik had weer man. brood nodig. Dus uh, <laughs> het was weer brood nodig. <laughs> ja. Nou, maar goed. Oké, okay, maar het was dus volle bak. Ja. ja, Nee, oké. Okay, gezellig. En nou, maandag zal het ook weer heel erg druk worden. Want ja, uh, Zandvoort, uh, zoals gezegd, ontwaakt weer een beetje uit de lockdown. En uh, de horeca mag maandag ook weer los. weliswaar onder, onder strenge regels. Maar uh, in ieder geval, uh, we gaan weer de goede kant op. De, de fijne kant op. En dan uh, gaan we van de zomer er nog van maken wat we ervan kunnen maken laten we hopen dat het allemaal goed gaat en, en als iedereen een he, beetje natuurlijk. meewerkt... en uh, he, vanuit zichzelf uh, rekening houdt met een en ander... dan, uh, dan komen we een heel end. Want, uh, dus uh, daar komen we straks nog even weer over te spreken in de tweede uur. Uh, verder hebben we nog gewoon wat zandvoortsnieuws nieuws in het kort. Uh, dus ik zou zeggen, uh, ook het komende uur bent u van harte welkom om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM, CFM, whatever. Oké, okay, zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. albers en ik zeggen, goedemiddag Sanford, houden de radio lekker aan, hè. En hier is Robin H. Says, Show Me Love.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 tonight it's a different one go on i'll find a girl come on come on let's dance for me. despite the heat it be alright. right But baby don't you know it's a You're nog een beetje rustig aandoen. Hè? We zijn net aan het ontwaken uit de lockdown, Albert-Jan. En dan niet meteen met z'n allen tekeer gaan, maar wel genieten natuurlijk van het lekkere zonnetje zoals we dat vandaag ook hebben. En Joe Cocker op de radio. En de Summer in the City. En over die lockdown gesproken, ja, daar heb jij meer nieuws over. Ja, want vanaf komende maandag, zoals iedereen weet, 1 juni, tweede Pinksterdag dus, mag de horeca vanaf 12 uur s middags weer deels open in Zandvoort. Waar meer dan 60% van de economie bestaat uit horeca... wordt rijkhalsend uitgekeken naar die datum. Er wordt druk gekeken hoe aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Voor de horecazaken met een terras is het vooral passen en meten met de ruimte. Er zijn stemmen opgegaan om bijvoorbeeld de Haltestraat af te sluiten... waardoor de horecaondernemers hun terrassen buiten de vastgestelde ruimte kunnen uitbouwen. Keurig vasthoudend aan het regeringsbeleid van anderhalve meter. En die omroep heeft een vervolg gekregen. In de werkgroep anderhalve meter met vertegenwoordigers van bewoners... horeca, retail, pandeigenaren en gemeenten... is een plan van aanpak gemaakt... waarin onder andere de afsluiting van de haltestraat wordt genoemd. In dit plan, waarmee ook de werkgroep Centrumakkoord is... wordt voorgesteld om de straat alleen af te sluiten in de weekenden en op zomerse dagen. Een definitief besluit hierover moet nog door de college genomen worden... maar gezien de opstelling van het college richting de ondernemers... is deze uh, crisis uh, in deze coronacrisis... Uh, dat zal waarschijnlijk geen probleem vormen. Het betreft een flexibel plan... dat de komende weken aan de hand van praktijkervaringen geoptimaliseerd zal worden. Ondertussen maken de horecaondernemers zich op voor de Unlockdown komende aan maandag. Er wordt al dagen druk gemeten op de trassen... en daarin is menig ondernemer opnieuw zeer creatief... als het gaat om een anderhalve meter beleid. Zo heeft uh, Lofty Rickers, eigenaar van discotheek Chin Chin... besloten om voorlopig open te gaan als een tapas- en cocktailbar... Want de, een dancing is voorlopig nog steeds verboden. Ook wordt het terras uh, van Café Nuf voorlopig weer in ere hersteld. Daarover later meer. En ook op het strand uh, maakt men zich op voor de tweede Pinkse dag... als het om 12 uur de terrassen weer open mogen. En mocht uh, het minder mooi weer worden... ook binnen mogen de gasten onder strikte regels weliswaar... wederom worden ontvangen. Zandvoort wordt langzaam uit een hele slechte nachtberry weer wak zomers wakker. Ja, en de strandopgangen en afgangen die zijn voorzien van een uh, witte streep. Ja. Dan weet je de ene kant strand op en de andere weer strand af. Dus uh, dan blijven we toch een beetje gescheiden en houden we rekening met de anderhalve meter. Zoals die uh, nu uiteraard uh, geldconform de richtlijnen van uh, de RIVM. En uh, dit is uh, Bluff en Hemingway.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 de aarde. Tussen de schemer en de avond verdwaal ik elke keer in de stem van de zee Dat je zei van nou bluff, dat vind ik helemaal niks. En toen kwam de ene en de andere een goede bluffplaat uit, ja. en toen was hij in één keer weer uh, verkocht. En dat was ook het geval bij deze die we juist rijden: dat was uh, inderdaad Hemingway van uh, bluff. We gaan uh, op naar uh, half vier, en dan hoor je weer uh, meer informatie bij Salford op zaterdag. Meneer Baltimora en zijn tas Het uh, blijft leuk om uh, deze plaat te draaien. De single van uh, Baltimore uit de jaren 80. In zijn Tarzan Boy. Wou je dat nog één keer uh, zeggen tegen mij? Van, je krijgt wel gelijk. Dat klopt zo lekker. <lacht> <lacht> Oké, okay, even wat anders. Want uh, volgens mij heeft uh, Bart Schuitenmaker... Uh, nuf uh, overgenomen. <lacht> klopt dat niet? Nou, bijna. Bijna. bijna. Want uh, ja, ik, ik gaf het al aan in het vorige artikel... dat uh, bij de, het ontwaken van de lockdown uh, van uh, het centrum van Zandvoort... zo ook het uh, ja, uh, terras van Café Neuf. Want lichtelijke verbazing afgelopen week in de Halterstraat... bij het nog steeds leegstaande Café Neuf. Plotseling hing er een spandoek van Brasserie Zin aan de gevel... en stond op het terras een groot bord met de tekst... Welkom bij Zin. Nieuwsgierige Zandvoorters begonnen meteen te gissen. Het zal toch niet waar zijn dat Bart Schuitenmaker van Brasserie Zin... aan de overkant dit nostalgische stukje horeca nieuw leven gaat inblazen... door zijn Brasserie bij Nuf onder te brengen. Na alle vorige geruchten, uh, Loetje, bij uh, de insiders wel bekend... of Prins Bernhard van Oranje zouden ook belangstellingen hebben... was dit een nieuwe dorpsroddel. Bart zelf maakt aan alle geruchten uh, snel een einde. Ik heb alleen het terras gehuurd gedurende de virusperiode vanaf 1 juni. Die plek staat toch leeg en dat is zonde van zo'n mooie locatie. Voor de rest van de zaak heb ik geen belangstelling. Afgelopen dinsdag is Bart met zijn brigade aan de slag gegaan om het terras uit te zetten... en volgens de virusregels. Dus anderhalve meter uit elkaar. Bart meldt enthousiast. Maandag om 12 uur zullen we het terras feestelijk openen. En uh, desgevraagd makelaardij Timo Greven, die het pand van Nuf in de verkoop heeft... liet weten dat op dit moment geen actuele zaken rond café Nuf spelen. Behalve dan, dan het verhuren van het terras. Nou, ik vind het een leuke, goede zet. Ja, en dan ziet het er ook meteen een stuk uh, levendiger uit. uit. Ja, en dus... het is prachtig. De zon komt er ook mooi op. Dus het is een perfecte locatie. Bart, heel veel succes en uh, plezier, uiteraard. En het gaat wel een mooi feest. Nou, een feestje mag niet. Maar gewoon met. Uh, ja, voor je dat we dat krijgen. Gewoon met anderhalve meter, uh, uiteraard. Uh, kunnen wel een aantal mensen lekker genieten daar op het terras. Ook bij Zin uh, in de Altenstraat in Zandvoort. Dan moet je gewoon in stereo horen. Anders mis je de helft van de, van de, van de plaats. Nou had jij verteld dat we nu uh, vandaag maar één box uh, even tijdelijk hebben in de, in de studio. Kan ja. gebeuren natuurlijk. Ja. Maar uh, ik zat dus uh, naar deze plaat te laten. Ik denk wat klinkt hier raar hoor. Ja. Volgens mij mis ik wat. Maar jij had hem uh, op koptelefoon wel goed toch? Gewoon stereo. Kijk, dat, uh, dat, dat zijn goede berichten. Goed, een andere leuk bericht. En uh, dat is uh, gisteren van start gegaan. En toch even een... Uh... ...toch een, uh, het vermelden waard. Want vakantie in eigen land is door de coronacrisis aan de orde van de dag. Lekker op de camping met je boot of uh, op een uh, vakantiepark tot rust komen... ...of naar Hintergarten. Maar overnachten in een hotel in een eigen dorp, dat hoor je niet zoveel. Het compleet gerenoveerde Amsterdam Beach Hotel biedt namelijk die mogelijkheid. Het hotel aan het Badhuisplein is van onder tot boven geheel gerenoveerd. Alle kamers en gangen zijn grondig aangepakt. Maar ook het café-gedeelte en de receptie zien er nu helemaal up-to-date uit. En misschien wel het belangrijkste, er is een lift gekomen. Gasten hoeven dus niet meer met zware koffers naar twee hoog via de trap. Eigenaresse Suzanne Jansen is euforisch over het resultaat. Het bar-ontbijtgedeelte is gehalveerd. En de bar heeft een Amerikaanse ambiance gekregen door zijn hoefijzerige vorm en alle kamers zijn grondig aangepakt. De receptie ziet er met zijn moderne uitstraling echt uitnodigend uit... en het eh, volledige meubilair is vervangen. Het is hard werken, maar dan hebben we nu ook wel een geweldig hotel te bieden. Een andere verandering is dat het hotel geen restaurant meer heeft. Er kan dus niet meer geluncht of gedineerd worden... maar we hebben nog wel een keuken... zodat aan de bar nog wel snacks en een warm bittig garnituur besteld kan worden... Gezellig op het terras geniet het van de ondergaande zon... met een lekker glaasje binnen Hansenbereik aldus Janssen. De hotelier wil Zandvoorters graag uitnodigen om het hotel als gast te beleven... en heeft daarom in de maand juni een geweldige actie, speciale actie voor Zandvoorters. Boek een overnachting voor twee personen in een comfortkamer... van het Amsterdam Beach Hotel, inclusief ontbijt voor slechts 50 euro per kamer. Voor een kamer met zeezicht, oftewel de luxe kamer... komt daar 10 euro bij, aldus Janssen, enthousiast. Ik wil heel graag dat haar Zandvoortse gasten kritisch kijken naar het vakantieaanbod. Op alle kamers ligt een lijst waar eventuele tekortkomingen en of tips op kunnen worden genoteerd. Vanwege de virusmaatregelen wordt het ontbijt op de kamers geserveerd. Wie dus in juni een nachtje wil overnachten in het hotel... kan vanaf gisteren, vrijdag 29 mei, telefonisch reserveren via 023-201-0302-023... 201-0302. Vooral niet eerder, want dan is de receptie zeker niet bemand. Dus ook niet via app of e-mail, maar gewoon via de telefoon. En nog eenmaal de telefoonnummer. 023-201-0302. Tot zover. Dankjewel. Ja, wat een leuk idee van uh, Suzanne. Dus uh, meld je aan uh, inderdaad, uh, bij het uh, Beach Hotel hier in Sanford. Een kamer één nacht voor uh, 50 euro, inclusief een uh, ontbijtje. Duidelijk weer meer informatie uiteraard bij Zandvoort op zaterdag. Maar is nog even een lekkere plaats. Die OJ's zijn hier. Dude, they smiled in your face En dat waren die OJ's en uh, lekkere gauw backstabbers nou, je had het net over uh, dat het weer een stuk drukker uh, werd uh, in Zandvoort. En dan ga je in één keer tegenspreken. Want heb je het over stil in Zandvoort. Ja, want uh, natuurlijk zoals ik zei, dus, dus na het komende weekend start... Uh, namelijk de foto-expositie Stil in Zandvoort. Een blik op onze badplaats in de coronatijd. Een tijdsdocument voor en door Zandvoorters... dat door 25 Zandvoortse fotografen, amateurs en professionals is vastgelegd. De foto's uh, worden als openluchtexpositie tentoongesteld... op de borden van het Badhuisplein. Maar liefst 130 foto's moest de organisatie doorworstelen om het tot het beste materiaal te komen. Er is namelijk plaats voor slechts 30 foto's. De beelden zijn zowel artistiek als realistisch en alles daartussendoor. De expositie is het resultaat van een oproep die Hille Janssen, directeur van het Zandvoortsmuseum... een paar weken geleden in de Zandvoortse Koran deed om de mooiste foto's in te sturen... die de huidige crisis uitbeelden. De tentoonstelling zal de gehele zomer te zien zijn. In samenwerking met het Zandvoorts Museum maakt ZFM er een mooie videoanimatie van. Deze is binnenkort te zien op tv-kanaal 40 van Ziggo en het YouTube-kanaal van ZFM. Dankjewel, Albert Jan. Dat gaat een hele mooie videopresentatie worden. Dus zeker gaan kijken op kanaal 40 van ZFM TV. Daar zie je hem binnenkort verschijnen. En nu al de laatste nieuwtjes uit Zandvoorts. Die staan op die pagina. Ja, echt Het zijn van die gouden oude platen die eigenlijk bijna iedereen wel mee kan zingen. Zoals ik deze van de Rubets en Sugar Baby Love. Hoe gaat het met jouw familie, albert -Jan? Goed? Ja? ja gaat goed? Ja, dat, dat is mooi. Oh, is me. I have to say no That girl is your sister But your mama don't know Whoa Is me Shame and scandal In the family Whoa Is me Shame and To name the day, the papa shook his head and to him he did say, You can't marry this girl, I have to say no. This girl is your sister, but your mama don't know. Whoa, is me. Shame and scandal in the family. Whoa, is me.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 in Ja, van de week was hij door de oude plaat heen aan het struin. Nee, en toen kwam ik in een keer deze single tegen. Helemaal grijs gedraaid, maar wel een leuke, lekkere gouden oude Sean Elliott. En uh, shame en scandal in die family, vandaar uh, jou de vraag over Ja, daarvan. ik begrijp het, uh, okay, uh, okay, wel. oké, oké, oké. Gaan we sport instuiven? Ja, hartstikke leuk. Goed initiatief van uh, Sportservice Zandvoort. Zoals u alle weet, vanaf 11 mei uh, mag uh, iedereen weer buiten sporten en bewegen. Team Sportservice Zandvoort is hier ook zeer blij mee... en is weer gestart met de sport instuiven Sporty Mondays en Sporty Thursdays. Deze gratis activiteiten voor kinderen van groep 3 tot en met 8... vinden elke maandag en donderdag plaats van 3 uur tot kwart voor 4. Tijdens de les worden uiteraard de regels van het RIVM... rondom deze coronavirus toegepast. Na een lange periode van geen sportactiviteiten... is buurtsportcoach Christopher Manuputi enthousiast om weer de van start te gaan. Sport en bewegen is goed voor lichaam en het brein. Ik ben heel blij dat we weer kunnen opstarten. Uiteraard blijven we voorzichtig... En volgen ook wij de richtlijnen rondom de virus. Tijdens de sportinstuif komen er allerlei spellen voorbij. Zoals trefbal, paaltjesvoetbal of knotshockey. Sporty Mondays en Sporty Thursdays zijn zoals gezegd... elke maandag en donderdag van drie tot kwart voor vier... bij de Zandvoortse hockeyclub Duintjesveldweg nummertje één in Zandvoort. Van tevoren wel graag even aanmelden via veiligsporten nu Veiligsporten.nu. De activiteit is gratis. Neem bij vragen over de Sporty Thursdays en Sporty Mondays of veilige sport en contact op met Team Sportservice Zandvoort via e-mail apenstaatje teamsportservicenl teamsportservicenl of bel met 023-205-5500 023-205-5500 5500. Want bewegen is voor iedereen. Ja, en dat vraag ik me meteen af. Meteen als, als vraag, zeg maar. Wat is knotshockey dan? Dat vroeg ik me ook af. Ja, maar dus... Dat, dat zal, bedoel, een variant zijn van hockey. Ik bedoel, ik probeer ook wel wat. Ik ken uh, wel knotsbegonen, ja, vo voetbal, maar... Uh, houd het daar maar op. Het zal waarschijnlijk zoiets zijn, uh, denk zoiets. ik. Toch? Ja. ja. Nou, in ieder geval een mooi uh, initiatief van uh, sportsurfers Zandvoort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 De single uit Fame, you're the kids from Fame en the star maker. We gaan op naar het nieuws en weer voor vier uur. En daarna zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zaterdag. Deze zonnige zaterdagmiddag. Graag tot zon. Ik zo. en zeg zeker niet, ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou.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 Ja, ja, ja Mr. Fred Lassie in a breakfast mess Ja, ja, ja, ja Let's play Twister, let's play Risk yeah, yeah. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5